In de aanloop naar de verkiezingen heeft Venezuela de grenzen gesloten om onrust te voorkomen. Verder mogen burgers geen wapens dragen en is alcohol de hele dag verboden. Er zijn meer dan 100.000 militairen op de been om de orde te handhaven. De burgemeester van de gemeente waar Winschoten onder valt is opgelucht... dat de politie een verdachte heeft opgepakt voor de brandstichtingen. Een 25-jarige man uit Winschoten werd vannacht betrapt... toen hij probeerde brand te stichten in Blijham, vlakbij Winschoten. De verdachte was al eerder bij de politie in beeld... omdat hij meerdere van de branden heeft gemeld. President Hollande heeft geprobeerd... vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap gerust te stellen... nadat gisteravond in een voorstad van Parijs... opnieuw een Joods gebouw was belaagd. Gisteravond werd een synagoge beschoten met losse flodders. Hollande zei dat er een wet in de maak is... waardoor veiligheidsdiensten radicale islamitische groepen... beter kunnen bestrijden. Op het Griekse eiland Kos liggen na een explosie op een toeristenschip... nog twee Nederlanders in het ziekenhuis. De man en de vrouw hebben brandwonden aan hun benen. Bij het ongeluk kwam de kapitein om het leven. Drie anderen raakten gewond. Volgens de Griekse kustwacht ontplofte een replica van een kanon... op het nagemaakte piratenschip. In Amsterdam is een inbreker aangehouden... op de binnenplaats van een politiebureau. Een politieman zag de inbreker in een tuin. De crimineel had in de gaten dat hij was betrapt... en klom via een boom over de schutting. De naastgelegen tuin was die van de politiepost Nieuwmarkt. De agenten die daar zaten, arresteerden hem. Het weer. Vanmiddag zonnig, in het Noordoosten, een enkel licht buitje. Het wordt 14 graden. Dit was het NOS-journaal. AMB Verkeersinformatie. Het is vooral druk op de wegen rond Amersfoort. Dat is te merken op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor Eembrugge 4 kilometer en voor Muiden-Oost 2. Dan de A27 Almeer richting Gorkum voor Utrecht-Noord 2. A28 Zwolle richting Amersfoort. Voor knopend hoevenlaken 4 kilometer door wegwerkzaamheden.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 Vrienden van het Oranje Fonds vinden dat we niet alleen aan onszelf moeten denken. Bent u al vriend? U steunt het Oranje Fonds al vanaf 20 euro per jaar. Kijk op ikwordvriend.nl of bel 0900 4488448, 448. Lokaal tarief. Midden in de nacht zijn een miljoen Nederlanders klaar wakker. Nederland wordt een 24 uur samenleving. En zelfs s'nachts, als we thuis zijn, zijn we online. Gunnen we onszelf nog wel genoeg slaap? Vepiero thema.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 5 minuten over 3, u wilt weten waar we beginnen, doen we in Eindhoven met PSV nak en die houtkamp. Maar nee, geen doelpunten bij. wel een uh, ijzersterk PSV en daardoor eigenlijk een heel matig nak breda Eén heeft met een ander te maken, Nak uh, houdt het nog op 1-0, maar voor hoe lang nog? Groningen met 11 man tegen Feyenoord met Tieman. man, Henk Kok. Groningen is de betere ploeg, is ook de meest gevaarlijke ploeg. En Feyenoord heeft in de verdediging vooral het probleem met zeven uit de bal. Die gaat naar de leeuw De Leeuw gaat koppen. In de handen van Lamproer. Het blijft dus voorlopig bij 1 tegen 1. En ik wil nog even zeggen dat de verdediging van Feyenoord vooral problemen heeft met Zeefuik. Zijn voetbalkwaliteiten en zijn massa zijn te veel geweest voor Congolo. Die is eruit gestuurd en Leerdam heeft er ook de nodige problemen mee. Parijs, Tours, fietsen. Gaat dit uur wel beslist worden? Zeker. Het, dit half uur misschien nog wel. Want we hebben nog maar 17,5 kilometer te rijden in Parijs Tour. We zitten dus in de volle finale. De eerste van de drie coaches die ze in de finale voor de wielen krijgen... hebben ze al gehad. En we hebben nu een kopgroep van acht man. Want Morkov heeft gezelschap gekregen van Nicky Terpstra. De man van Omega 5 de Nederland, de Nederlands kampioen, wereldkampioen trouwens, ploegentijdrit met zijn ploeg. Hij was de man die het initiatief nam. Hij sloot aan samen met Marco Marcato van Van Roy Curvers van Argos. En dan drie Fransen, Berard, Turgo en Pichon. En de Belg, Laurens de Vrezen. Het verschil tussen de kopgroep en het peloton, 24 seconden. Toppertje bij de hockeymannen, Bloemendaal tegen Kampong, Geert de Groot. Het eerste kwart zit erop. Het is nog 0-0 op het moment dat er gescoord wordt. En gescoord wordt door Teun de Nooier, Als ik dat allemaal goed zie, ja zeker. Hij scoorde de eerste treffer voor Bloemendaal. Ik zei het al, de punten waren eigenlijk voor Bloemendaal. Want die hebben aanvallender gespeeld in dat eerste kwart. 17,5 minuut gespeeld dus. En het is 1-0 door Teun de Nooier voor Bloemendaal. In 1985, ik stelde de vraag wie ik me afkondigt. Love and Pride van King. We gaan we eerst naar de Euroborg, naar Henk Kok, Even de Groningen tegen Feyenoord. We gaan naar de 40e minuut en uh, het die komt aan de bal. Heeft in dit geval uh, Martens Indy in zijn rug. Dan speelt hij hem even uh, terug uh, naar de Leeuw. De Leeuw in de breedte naar de Sparf. Sparf dan in de voeten van... Uh, dat is aan de, aan de linkerkant van het veld is dat uh, Kierum. Kierum nou in de voeten van Zeefuik op de rand van een 16-meter gebied. En die probeerde even een 1-2 combinatie te gaan met Sparf. En het is voortdurend Zeefuik die voor de problemen zorgt in de verdediging. Het is de spits van Jong Oranje. Nu speelt hij tegenover Leerdam. Ook Jong Oranje straks in de play-off tegen Slovakije. Zevuik mag dan een puntje te veel hebben, maar hij voetbalde een aardige wedstrijd tegen Feyenoord. En is niet van de bal af te zetten. Het heeft me dan ook niet helemaal verbaasd dat Congelo de nodige problemen had met Zevuik. Congelo is nog een jongeling, een spriet nog maar. 18, 19 jaar, hooguit, 18 dacht ik. Maar in elk geval, Zevuik heeft hem uit de wedstrijd gespeeld omdat Congelo twee gele kaarten kreeg. En Feyenoord komt helemaal niet aan de opbouw toe omdat ze defensief te vele problemen hebben. En Klaasie klaar op het middenveld. Dan niet de kans krijgt om de lijnen uit te zetten. Het is nu schet, Die wordt van achteren aangevallen door Nelom. Hij heeft Schaken toch de bal veroverd. Schaken voor het eerst uitgenodigd voor het nationaal elftal van Louis van Gaal. Maar je krijgt in deze wedstrijd ook niet te zien. Omdat hij gewoon te weinig ballen krijgt. De bal is achterin bij Van Dijk. Van Dijk dan in de breedte naar de kwak. dan loopt Feyenoord alweer achteruit. Het speelveld is klein. Dan naar de rechterkant naar schet. Schert recht tegenover Nelom. Maar dan krijgt hij nog wel een beetje assistentie van Schaken. Maar dan loopt Groningen gewoon de bal ballen een beetje rondlopen. Dat levert weliswaar niks op. Alleen balbezit. Ja, en dan kan Feyenoord niet gevaarlijk worden. 41 minuten gevoetbald. 1-1 in de Euroborg. We gaan naar PSV tegen NAC en die outcome. 1-0 voor PSV. goed doelpunt van Germain Lens is eigenlijk een uh, magere aftekening van de uh, wedstrijd. 1-0 maar. Maar uh, Nac Breda komt er de laatste paar minuten zelfs een beetje uit... PSV wel uh, ijzersterk. Oeh, foutje van Waterman. Kan in twee instanties de bal pakken. De voorzet vanaf de rechterkant van Hooi. Uh, Waterman dus in balbezit. Maar PSV is sterker op alle linies. Met name het middenveld helemaal in handen van de Eindhovenaren. En de beide backs met name van Nac Breda. Seb de Rover aan de ene kant. En Jens Jansen aan de andere kant hebben het bijzonder moeilijk tegen respectievelijk Mertens. En nu Narsing aan de rechterkant in balbezit. Speelt de bal naar Toivonen. Toivonen, balletje breed naar Strootman. Weer goed spelend naar Mertens. Mertens dan op zoek naar Toivonen. Kaatsen met Toivonen gaat de bal naar Hutchinson. De Canadees speelt de bal naar de buitenkant naar Narsing. Narsing die de laatste weken op stoom is gekomen. Heeft weer leuke bewegingen. Trekt nu binnendoor. Probeert Jens Jansen zijn hielen te laten zien. En dan maakt Jansen een overtreding. En dat betekent een vrije trap. Een meter of vijf buiten het strafschopgebied. Vanuit uh, keeper Terrouwelaar gezien aan de linkerkant. De rechterkant, dus van de aanval van PSV. En Dries Mertens eist de bal meteen op. Om die vrije trap te gaan nemen. De Rijk mee naar voren. Uh, Marcelo blijft nu achterin staan. En uh, Mertens zal die bal met het rechterbeen uh, gaan nemen. Ja, de. Heren uit Breda hebben ook af en toe wat uh, mazzel om dat dat de Kuipers absoluut geen thuissluiter is. Een uh, duidelijke duw in de rug van Mertens bijvoorbeeld uh, door Botteguin werd uh, niet bestraft. Anders zou het een penalty zijn geweest en daar leek het toch wel heel sterk op. De vrije trap van Mertens gaat richting tweede paal. Daar komt de kopbal, maar die gaat over het doel. De kopbal van uh, de Rijk, maar hij stond ook nog buitenspel. Dus een vrije trap, drie minuten voor rust. PSV leidt nog magertjes, is wel veel sterker dan Nouk Breda met 1-0. Even een doelpunt halen bij Bloemendaal Kampong, Geert de groot. Bijna 25 minuten gespeeld. Bloemendaal blijft na die openingstreffer van Teun de Noeier. Aanvallend spelen. Het is opvallend. Hoe aanvallend het team van de nieuwe coach Russell Garcia, De Engelsman die ooit in 1988 als jongste hockeyer een gouden medaille met Groot-Brittannië won. Op de Olympische Spelen van Seul. Hij wil aanvallend hockey spelen met Bloemendaal. En doet dat de eerste 25 minuten uitstekend. De Nooijer scoort de 1-0. De 2-0 is een strafcorner. Cirello, de Australiër, is daarvoor de man. De eerste ging mis. Van hem. De tweede raak. Hij heeft er nu zes gemaakt in deze competitie. Staat nog twee achter de topscorer Rodrik Weustoff. En die is van, ja zeker, van Kampong. Maar hij is nog niet aan de slag geweest bij de corners. Het is gewoon 2-0 voor Bloemendaal die het uh, verdiend heeft uh, dat die score nu op het bord staat. Buitenlands van? Standard Standaardluik, Anderlecht is 1-1 geworden. Wedstrijd is dus, we worden het al uh, hervat. Maar dat die even was onderbroken. 0-1 Jovanovic van Anderlecht. En zojuist de 1-1 van Bulot voor Standaardluik. Lippens, Parijs-Tours, slotfase hè, zo'n beetje. Slotfase alweer van uh, Parijs-Tours inderdaad. Want we hebben nog maar 10,5 kilometer te rijden. En het wordt nerveus in het peloton. Het is draaien en keren daar op die smalle wegen. Die toch af en toe een beetje nattig zijn uh, als je onder de bomen doorrijdt. En uh, daar heeft het peloton vooral last van. Want zojuist zagen we toch een valpartij in een van die bochtjes. Terwijl we nu zien dat Markov eraf gereden wordt in de ene na laatste beklimming van de dag. Hij moet eraf. Julian Berard, de man van de AGDR, gaat er ook af. En dan houden we aan de voorkant. Lijkt het dat Nicky Terpstra daar in ieder geval wegspringt op de Côte de Borsolet. Een valpartij dus in het peloton zojuist. In zo'n vervelende bocht. Voornaamste slachtoffer Samuel Dumoulin van Cofidis. Hij lag erbij. Hij stond op een gegeven moment wel weer op de benen. Maar in ieder geval kan hij zijn mogelijk fietsend vervolgen. Hij zal niet meer meedoen aan de finale van Parijs Tour. Maar er zijn wel meer mannen die daar op achterstand gezet werden. Want je zag het peloton meteen in tweeën breken. En nu is het Greg van Avermaat die daar aan kop van dat pelotonnetje probeert weg te trekken bij de resten. Want de groep is gebroken. Balan zit daar ook nog bij. We kijken ook verder nog naar wat mannen van Argos. Ik heb dekenkoop nog niet gezien. Wel Nasser Bouhani. Dat is zijn voornaamste concurrent. Misschien wel als het op een massa sprint aankomt, want Bohani is de sprinter in opkomst. Hij is een jong talent, Frans kampioen geworden, rijdt erg goed. werd tweede in de Parijs-Bourges afgelopen week. En daar won hij gewoon de pelotonsprint voor Dekenkop. Dan weer terug naar de kop van de wedstrijd. Nicky Terpstra rijdt er aan de leiding. Hij heeft nog twee man in zijn wiel zitten. Maar Terpstra is in elk geval weg bij de rest van het veld. Zou die bezig zijn met een dekkertje? 2004 denk ik dan aan. Dan gaan we weer voetballen. Henk Kok, FC Groningen, fijn Feyenoord, slotfase. Ja, We moeten nog een minuutje voetbal. Een schopt die schopt de bal uit. Er komt op de helft van FC Groningen terecht. Wordt er een overtreding begaan? Jawel, nee, gewoon voordeel. Nee, toch een overtreding. En een vrije schop door de scheidsrechter toegekend. Feyenoord is zojuist min of meer een toevallige kans van Dijk opgedrukt op de helft van Feyenoord. Die dag laat ik eens van afstand gaan schieten. Maar hij schoot tegen het lichaam van Klaasie aan. En vervolgens via het lichaam van Klazi... komt die bal bij Pelle terecht. En Pelle kon een paar meters maken. Er waren nog verdedigers van FC Groningen. Maar toch kon hij schieten vanaf de rand van het strafschopgebied. En moest Luciano gestrekt naar de hoek. En die in Eindhoven. Eindhoven, ja, 2-0 voor de Eindhoven naar actie vanaf de rechterkant van Jermaine Lens. Er gingen wat mensen liggen in het strafschopgebied, maar het spel ging verder. Lens speelt de bal richting het doel en daar met het hakje Toyfone die de bal binnen tikt achter ten Rauwelaar. Vlak voor rust, want we zit al in de extra tijd die 1 minuut gaat bedragen. De buit is uh, toch wel binnen, denk ik, voor PSW. door dat doelpunt. eerste doelpunt was van Lens zelf, de tweede is zijn assist. Hij schiet de bal op het doel en via Toyfone gaat de bal langs ten Rauwelaar PSV 2 leidt met 2-0. We gaan zo de rust in. En bij Henk Kok is het al rust. Nee, het is nog geen rust. We krijgen nog een vrije schop. Halverwege de helft van Feyenoord. Maar Groningen was dicht bij een tweede doelpunt. Lamp Kroeg kwam naar de rand van het 16-meter Maar Maarten Zindi was er ook. Het ging allemaal net goed. Maar het leek op een misverstand. Immers heeft de gele kaart gekregen. Bal in het 16-meter gebied. Wordt weggekopt door Jammer. Nog op de voeten van Skerne. Wordt er nog een keer geschoten van afstand. En gaat hij dan via een andere verre wel? Jawel! Hij gaat via een verdediger. Gewoon in de andere hoek. Het moet Gifterbel. Twee is het geweest. Van Dijk of Gifterbel. In elk geval er was een schot wat er zo in gaat. En Lambrouw die kon er helemaal niks aan doen. Het is kip. Kieftembeld geweest, die van afstand raak schoot. Ja, ja, en zo kan toch nog veel gebeuren. In de slotseconde van die eerste helft staat Groningen op 2-1. Waar kansenverhouding is het verdiend, maar die bouw gaat er via een verdediger hij er toch in, denk ik. Het is Kieftenbelt die minst wel van 25 meter afstand raak knalt. Of zat Van Dijk er nog even aan met zijn voet. Er zat in elk geval nog een speler van FC Groningen aan. Die dacht, laat ik even de voet daar tegenaan zetten tegen dat schot van Kieftenbelt En zo ging het er als nog in en is het 2-1 voor FC Groningen. Misschien een beetje een gelukkig doelpunt, maar de kansen waren toch vooral voor FC Groningen. Er wordt nog steeds gespeeld, maar nu wordt er gefloten voor rust. Feyenoord gaat met tien man de rust in met een 2-1 voorsprong van FC Groningen. En ik moet even terugdenken naar de woorden van Ronald Koeman. Congelo, ja, die krijgt twee gele kaarten. Maar in de aanloop naar een Interland heeft Feyenoord wel vaker punten gemorst. Zover is het nog niet. Van Vitesse werd dit seizoen ook verloren in een aanloop naar een Interland. Rust dus daar in de Euroborg. 2-1 voor FC Groningen. PSV NAC staat op 2-0. Halverwege ook daar is het rust. En eerder vanmiddag eindigde Ajax tegen FC Utrecht in de Arena in 1-1. 1-0 werd het door Babel en 1-1 door sportsleden in eigen doel in de tweede helft. Arno van Meulen in gesprek met de trainer van Ajax. Frank de Boer, hoe, hoe sta je hier? Ja, teleurgesteld. Als je in de Arena twee punten verliest, dan ben je altijd teleurgesteld. Is het verdiend dat Utrecht hier met een gelijk spel naar huis gaat? Ik vind wel dat ze... Goed hebben gespeeld. Dus ik denk als je echt de, de kansverhouding uh, bekijkt, niet. We, uh, zij hebben wel mogelijkheden gehad, maar er zat er wel altijd druk van een tegenstander bij. En ik denk dat wij vijf, misschien wel open 100% kans hebben gehad. Ja, en dan moet je gewoon een twee van verzilveren. En dan uh, sta hier, staat hier een andere coach. En we kunnen ons in ieder geval niet verwijten dat we niet keihard hebben gewerkt. We hebben 100% uh, inzet getoond. Alleen, de finesse was er uh, net niet... Om het Utrecht heel... Uh, of tenminste, we hebben het genoeg lastig gemaakt. Maar om het net het verschil te, ma uh, te maken. Het begint allemaal met uh, Lou Koki. Hè? Dat pakt goed uit aan die rechterkant In Bulthuis. Daar komt ook de eerste goal uit. Nou ja, zo hadden we hem wel een beetje getekend van tevoren. Dat, uh, vooral dat zij heel veel kantelen met uh, de truit op het middenveld. En als Christian er kan opendraaien, ja, dan moet hij al scherp staan om uh, ook Bulthuis te verrassen. En eigenlijk was dit een schoolvoorbeeld zoals het moet. Nou, dan denk je na zes minuten... Uh, ja, dat kan een mooie middag worden. En, ja. Het gevoel had je ook gewoon eigenlijk, hè? De eerste half uur van, nou, dat wordt straks 2-0. Ja, nou ja, je krijgt 200% kansen. Daly Blind en uh, Tobias Saan alleen voor de keeper. Daaruit nou, uh, pakken natuurlijk twee fantastische ballen. En niet alleen in de eerste helft maar daarna ook nog een, uh, een paar. Ja, dat doe je zelf tekort. En dan uh, zit je toch uh, met een ander gevoel in, in de kleedkamer. En zij waren af en toe uh, wel dreigend. Uh, vooral met Molenga, de sterke Molenga. Die uh, voor dreiging zorgde in, in de 16-meter-gebied. Dus het was uh, wel oppassen. Ja, in de tweede helft uh, ja, ging het een beetje gelijk op. Maar nogmaals, wij hebben echt 100% kansen gehad. En voor hetzelfde trek je uh, aan het kortstijn, want uh, zij hadden ook een paar goede mogelijkheden. Eriksen tegen Twente, de held. Maar ja, nu is die uh, een ontzettend grote kans. Dat kost je weer twee punten. Ja, de, als die had gezeten, was een schitterende avond, moet ik zeggen. fantastische combinatie. Ja. Een, uh, ja, daar word je op afgerekend. Je zegt, het zijn finesses. En kan je soms ook zeggen, het is misschien wel toch klasse die ontbreekt. Want je moet dit soort wedstrijden gewoon winnen. Ja, maar ik, ik vond tegen Twente hebben we wel uh, gewoon goed gespeeld. En uh, daarvoor ook hebben we ook goede wedstrijden gespeeld. Dus ja, het is net zeg maar, de finesse jongens die net niet zeg maar uh, ja, iets meer fouten maken uh, dan anders. Ja, en als dat niet gebeurt, dan... Uh, ik zeg niet dat we dan over uh, Utrecht heen was, Maar dan win je misschien waarschijnlijk met 3-1. Frank de Boer, mild en aardig voor zichzelf en zijn ploeg Ajax. Tegen Utrecht werd het namelijk 1-1 in een hele matige wedstrijd. Ja, Standaard Luik is inmiddels op 2-1 gekomen tegen een Dus de ploeg van Ronjans heeft de leiding genomen in die belangrijke wedstrijd. Ook het tweede doelpunt voor Standaard werd gemaakt door Bulot. We gaan wielrennen, we gaan naar het slot van het seizoen, zeggen we wel eens. En het slot van Parijs-Tours, Gio. Ja, het slot van het seizoen deze week nog. De sluitingsprijs Capelle in het ja, Nederlands-Vlaamse grensgebied. En dan is het gebeurd. We gaan naar Indy. We gaan ne nee, N. Ne nee, ik hoor iets t in mijn oor. Het ja. is rust bij Andy Gio doe bij alles. We gaan maar lekker fietsen. Oh, Oké, okay. <laughs> nou dan hoor ik de uh, aanwijzingen van de regisseur, maar dat maakt niet uit. 4,7 kilometer nog en uh, we hebben drie man aan de leiding in de wedstrijd. Nicky Terpstraik zei het al, hij is de initiator van deze vluchtgroep met minder dan 5 kilometer nog te rijden. En hij heeft een aantal mannen met zich meegekregen. Hij heeft Marco Marcato met zich meegekregen. Dat is een goeie, want die kan ook tempo rijden. Is ook wel een slimme man trouwens. Dus dan moet hij voor oppassen straks als het op een sprint aankomt. Ook Laurens de Vreese, Belgische renner van Topsport Vlaanderen, zit daarbij. En met z'n drieën hebben ze nu een voorsprong van 23 seconden op een achtervolgende groep. Een groep die zojuist uiteensloeg door een valpartijtje in een heel vervelende bocht. Maar het is uh, chaos daar op de wegen. Heeft alles natuurlijk te maken met uh, de omstandigheden. En ik kijk ook nog in het gezicht van Roy Curvers, de Limburger van Argo Shimano... die een ploeggenoot op sleeptouw neemt. En wie is die ploeggenoot? Want die zit zo diep achter die brede schouders uh, verscholen van... Uh, van uh... Dat we niet kunnen zien wie het is. Ik ben natuurlijk benieuwd of het John Degenkolb is. Want als die er nog bij zit, dan kan het nog heel aardig worden. Maar Terpstra, ja, goede kans op de overwinning. Het zou een mooi besluit zijn van dit seizoen. Want Terpstra die gaat hierna meteen door naar de zesdaagse van Amsterdam die gaat hij gewoon over een week gaat hij die, die rijden. En dan begint voor hem alweer het winterseizoen op de baan Terpstra met een goed seizoen dus bezig. Misschien wel de beste Nederlandse wielrenner van dit jaar. Nog 3,8 kilometer voor dat kleine groepje. Daarachter een groep van een man of tien. Het is nog spannend in Parijs toer. Het stond 2-0 bij Bloemenaal tegen Kampong. We gaan weer even naar Geert de Goud. Bloemenaal heeft er 3-0 van gemaakt op weg naar de rust. We moeten nog zo'n kleine twee minuten denk ik. Dan is het rust. Ronald Brouwer was degene die 3-0 scoorde na een eerste helft. Want we kunnen al bijna zeggen dat die erop zit. Na een eerste helft waarin Bloemendaal aanvallend gespeeld heeft. De beste kansen heeft gekregen. Kampong niet één keer echt gevaarlijk is doorgekomen. Geen strafcorner heeft gepakt. Dat heeft Bloemendaal wel. Ze kregen de twee. En Bloemendaal leidt dan ook zeer terecht op weg naar de rust met 3-0. Gio, we gaan weer naar jou voor de laatste kilometers van het Drie, drie kilometer jaar. nog. Ja, Tom. Drie kilometer nog in de Parijstour. We kwamen altijd aan op die statige avenue de Gramont in Tour. Twee kilometer lang tussen de bomen door. Zo'n hele... Ja, kaarsrechte, loodrechte boulevard. Prachtig altijd, een uh, majestueuze aankomst. Maar die boulevard is inmiddels aardig ontmanteld. Uh, vorig jaar hadden ze nog maar een metertje of 500 van die boulevard... waarop ze dan konden finishen. Want men is bezig met uh, werkzaamheden in het centrum van Tour. En dat betekent dat die boulevard dat die aangepast wordt. Ik dacht dat het met de tramlijn daar te maken had. Dat ze die wilden gaan aanleggen. Nu is er 800 meter inmiddels weer beschikbaar om te sprinten. Want uh, daar zal het wel op uitdraaien met deze drie mannen. Het is Marcato die het uh, tempo Even opvoert. Gaat even staan om te pedalen. Terpstra, slim in het wiel. En dan die de Vrezen. Ja, ik denk toch wel dat dat de minste man is van, uh, van deze heren die daar aan kop rijden. De Vreze. Maar ja, dat zul je altijd zien dat zo'n man dan uiteindelijk met uh, de overwinning uh, aan de haal gaat. Terpstraat, de Vrezen en Marcato. Dat zijn de mannen die het uh, moeten doen daar vooraan. 2,5 kilometer nog. En uh, ze zijn bijna op die Boulevard de Grammont En we kijken nu naar een man die probeert in de achterhoede, probeert het uh, toe te rijden. Is het Degenkolp. Ik denk dat het inderdaad Degenkolp is. Die probeert het gat in zijn eentje dicht te rijden, maar die zal toch wel te laat komen, denk ik, want met nog 2,2 kilometer te rijden en dat gat van zo'n, nou ja, wat is het? 20 seconden, want dat is het zo'n beetje voor die drie. Die drie draaien nu zo meteen onder de boog door van de twee kilometer. Dan is het een bocht naar rechts. De vrezen daar aan de leiding. Terpstra in het wiel en Marcato daarachter. En dan is het spel, het pokerspel begonnen. En ze weten dat ze niet kunnen stilvallen. Want als op in één streep toch naar die drie toe rijdt... Ja, dan is hij natuurlijk weg de rapste man. Kijk eens naar die dijen van die man. Ongelooflijk, wat een spierkracht heeft die renner van Agoshimano... Dit seizoen echt ontpopt heeft tot een van de betere sprinters in het peloton. Hij was goed in Milaan Remo. Daar werd hij, dacht ik, vijfde in de sprint uiteindelijk. Gewonnen daardoor Gerens, die sprint. Een ontregelde sprint ook. Hij reed goed in het voorjaar. Hij reed natuurlijk fantastisch in de ronde van Spanje. Met die vijf etappen zegers. En daar kwamen ze er bij skillshubana toch achter. Dat ze inmiddels niet alleen Kittel als topsprinter kunnen meenemen naar grote ronde. Maar dat ook Degenkolop daar toch een man voor is voor die grote ronde. Ja, ze worden nerveus. Daar vooraan. Terpstra die even omkijkt. Marcato die omkijkt. 19 seconden is het gat nog maar. Dat zal het gat moeten zijn met John Dekenkolp, Terwijl zij met zijn drieën nu door de boog van de laatste kilometer rijden. En Dekenkolp in aankomst is. Wat gat is groot hoor. Het is echt nog wel 200 meter voor John Dekenkolp. Dekenkolp in achtervolging op deze drie. Eén ding weten ze zeker. Ze kunnen niet stilvallen. Ze mogen niet stilvallen. Want als ze dat doen, dan worden ze te pakken genomen door Dekenkolp En dat maakt het wel aardig. Dat maakt het dat het wat tactisch gesproken een wat minder bloedstollend spelletje kan worden. Dat betekent dat ze echt niet stil mogen vallen. Dat ze niet mogen omkijken. Dat ze absoluut niet mogen vertragen. Want anders komt er eroverheen. Ook Degenkolb inmiddels onder de vlag van de laatste kilometer door. Maar ik denk toch echt door dat het jammer is voor hem dat hij zo laat is begonnen. Hij heeft zich goed voor scholen gehouden. We hebben hem nauwelijks gezien in deze wedstrijd. We hebben ook zijn ploeggenoten nauwelijks van voren gezien. Ja, echt van voren. In de kopgroep. Maar niet in het peloton om daar tempo te maken. Dat hoefden ze ook niet, omdat ze mannetjes in die kopgroep hadden. En nu is het toch kijken, hoor. Op die avenue de Grommel. We zitten inmiddels in die laatste 800 meter. We kijken daar heel ver onder de bomen door waar ergens die finish moet liggen. En dan weten ze, ja, ze kunnen wel naar elkaar kijken. Ze kunnen wel een bijna surplus gaan houden. Maar dan komt toch echt John Dekenkop daar in de verte aan. Terwijl we erachter ook nog direct van Avermaat zien aankomen. Met twee man in zijn wiel. De winnaar van vorig jaar. Die zit er ook nog bij. Maar ook dat gat is verschrikkelijk groot. En natuurlijk het beeld vertekent. Het beeld vanaf de finish. Dekenkop gaat erbij komen hoor. Man, man, man, Wat hebben ze zich daar in het bak laten steken. Als ze nu niet gaan versnellen. Dan zijn ze eraan. Nog minder dan 200 meter. Terpstra die trekt de sprint aan. Met Marcato in het wiel. Dekenkop komt er net niet aan. Terpstra Marcato. Marcato komt er overheen. Marcato is het. Marcato voor Van Kanselij die daar gaat winnen. De geef die wordt uh, helemaal de verkeerde kant van de weg opgestuurd. Het is Marcato en uh, de geef vrezen bedoel ik. De vrezen, het is Marcato die wint. Maar ik denk dat de jury toch nog wel even die beelden gaat bestuderen. Want Marcato wijkt toch wel behoorlijk af van zijn sprintlijn. Hij wint de sprint in ieder geval voor Laurens de vrezen. Voor uh, Nicky Terpstra. En dan komt uh, ook uh, de John Dekenkop, de sprinter van Arvo Shimano. Komt dan uiteindelijk als vierde over de finish. Voorlopig houden we het er maar bij. Overwinning voor de Nederlandse ploeg. Van Cancelet DCM met Marco Marcato. Het sprintje van de achtervolgers. Nee, Mohani schudt het hoofd. Hij wint die sprint niet eens. Hij wordt daar tweede van het peloton. Dit zijn de geklopte. De winnaar voorlopig nog. Ik denk dat hij het ook wel blijft. Want echt, ja, ik weet het niet hoor. Het zou moeten zijn dat de Vreze dadelijk protest gaat indienen. Maar Marcato wint in ieder geval de sprint van Laurens de Vreze. En Nicky Terpstra, beste Nederlander, op de derde plaats. Radio 1, het NOS-journaal. Het is bijna half vier, hier in is... Er zijn opnieuw mortiergranaten vanuit Syrië afgevuurd op Turks grondgebied. De granaten kwamen neer in een dorpje waar woensdag vijf mensen door een granaat uit Syrië om het leven kwamen. Meldt correspondent Bram Vermeulen die in het grensgebied is. Bij de beschieting van vanmiddag zijn geen doden of gewonden gevallen. Het Turkse leger heeft meteen gereageerd en granaten afgevuurd op Syrië. Door de aanhoudende beschietingen is de spanning tussen de twee landen flink opgelopen. Het Turkse parlement ging afgelopen week akkoord met grensoverschrijdende militaire operaties. De emir van Koeweit heeft het parlement ontbonden en dat maakt de weg vrij voor nieuwe verkiezingen. Met het besluit komt de emir tegemoet aan de eisen van de islamitische oppositie. Koeweit wordt geregeerd door de Saba-familie. Het parlement heeft wel invloed en stelt zich kritisch op, maar over de invulling van de belangrijke post in het landsbestuur heeft het niets te zeggen. En in Venezuela zijn de stemlokalen opengegaan voor de presidentsverkiezingen. De socialistische president Chavez, die al 14 jaar aan de macht is, hoopt op een nieuwe periode van zes jaar. Niet eerder was de verkiezingsstrijd zo spannend als nu. Chavez-jonge uitdager Enrique Capriles zet hem in de peilingen op de hielen. En dat zijn hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Het is de hele dag al druk op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Amersfoort Noord en Eenbrugge 4 kilometer... zijn voor een deel omrijders vanwege de werkzaamheden... en de afsluiting van de A28 Zwolle richting Utrecht. Die is dit weekend dicht tussen knooppunt Hoevelaak en Afwitmaarn. Daardoor vanaf Amersfoort-Vathorst 4 kilometer file. Verder nog een kapotte telekraan op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Bij knooppunt Ewek 2 kilometer. De rechterrijschok is dicht. you het is rust op de voetbalvelden. Bij Groningen Fijner staat het dus 2-1. En Feyenoord speelt met 10 man na een rode kaart voor Congolo. Twee keer geel. Het is rust bij PSV NAC. Daar staat het 2-0 via Lens en Toyfonen voor de thuisclub. Het is ook rust bij het hockey Bloemendaal Kampong. Daar staat het maar liefst 3-0 voor Bloemendaal. Tijd om even te kunnen gaan schaatsen. Schaatsen, ja. Want na Sven Kramer is er nog meer blessureleed bij de TVM Schaatsploeg. Wouter Oldeheuvel kan voorlopig ook geen wedstrijden schaatsen. De TVM maar werd in januari geopereerd aan de knie. En het herstel daarvan duurt langer. Langer, langer, dan verwacht. En de kans bestaat zelfs dat Oldeheuvel het komend seizoen in zijn geheel moet missen. U hoort trainer Gerard Kempkers. Zware dubbele knieoperatie gehad uh, vlak nadat hij zijn eerste World Cup won. Uh, en aanpassal uh, in het bijprogramma s'avonds bijna een record recordreed op de drie kilometer. Vervolgens uh, in de Lapperman terechtgekomen. En, uh, nou ja, dubbele knieoperatie. En, en uh, even bij een andere ploeg gekregen. Vervolgens erachter gekomen dat hij toch maar op één plek thuis hoort. Dat is bij TVM. En toen wij hem weer met open armen ontvangen hebben... hebben wij een heel rustige opbouw gekozen... als het gaat om de weg naar herstel, volledig herstel... en hem een kans geven op Sochi. Hem een kans geven op Sochi betekent eigenlijk al... dat we dit seizoen helemaal overslaan. Komt u helemaal niet aan actie? Nou, daar ga ik niet vanuit. Dat hebben we in ieder geval uit ons hoofd gezet. Omdat wij denken dat het belangrijk is dat als wij weer kunnen schaatsen... wat we nog niet doen, als hij straks weer op het ijs staat... dat we dan meer hebben aan een jaar een winter investeren in een basis die we dan weer meenemen de zomer in. Dan heel uh, geforceerd proberen wedstrijden te rijden en wedstrijden te halen... waardoor we ook zeker weten dat we heel veel training aan de kant moeten gooien... die we misschien wel weer kunnen benutten. Um, dus we kijken rustig misschien dat hij tegen het eind van het seizoen nog een paar wedstrijdjes kan rijden. Voorlopig gaat het heel goed. We hebben nog geen enkele tegenslag gehad in een proces die we heel rustig aansturen. Ze dus maken heel voorzichtig en gedoseerd onze stappen. Uh, maar het gaat wel heel goed. Uh, op de fiets is hij al heel lang weer echt goed aan het trainen. In de krachttraining is hij al weer heel lang heel goed aan het trainen. Dat zijn echt mega trainingen die hij daar draait. Uh, uh, we zijn begonnen met rolschaatsen als uh, spelend. Uh, ondertussen hij uh, trainend, dus hij doet echt leuke dingen. Uh, op de rolschaats, en we bouwen de komende periode... we gaan uh, naar Insel. we zitten in Insel tijdens het trainingskamp... dan gaan we langzaam kijken wat het schaatsen met hem gaat doen. En als dat goed gaat, dan kunnen we op schaats gaan trainen. En dan zien we wel weer. Gerard Kemkers dus over Wouter Oldeheuvel... waarvan hij dus dit seizoen weinig op de schaats verwacht. Het schaatsseizoen begint overigens op 9 november... met de Nederlandse kampioenschappen afstanden in Heerenveen. En volgende week zondag gaan we in de Lijn. De langs de Lijn uitgebreid vooruit blikken op het nieuwe schaatsseizoen. Tweede helft van de voetbalwedstrijden. PSV tegen NAC 2-0 bij de rust. NAC nog wat gewisseld, Andy? Nee, ook uh, PSV niet. En uh, ja, wat moet je wisselen? PSV is gewoon veel sterker dan uh, NAC Breda. En met name Jermaine Lens is toch wel in een hele goede... Uh, de tijd bezig van zijn carrière. De afgelopen weken goed aan het voetballen. En nu heeft PSV ook weer balbezit. Lens scoorde de 1-0. En gaf de 2-0 aan met een schotje op doel. Dat door Toivonen met het hakje keurig van richting werd veranderd. Vlak voor rust. Nu heeft PSV weer balbezit via Marcelo. Die de bal naar Bouma speelt. De linksback. Ze wilt hem helemaal terug naar Boy Waterman. En ik denk dat als PSV een beetje gas geeft. Echt gas geeft zoals ze dat de eerste 20 minuten deden van de wedstrijd. Toen hadden ze ook nog wel wat pech. Dan wordt Nak Breda opgerold. Nu gaat Kees Luik zelfs door. Oeh, dat gaat Waterman bijna de fout in. Want Kees Luijks gaat eventjes storen bij Waterman. Notabene de centrale verdediger van NAC Breda. En dat levert balbezit op wel voor PSV via een inborp. Omdat Waterman via Luijks de bal over de zijlijn speelt. Luijks lijkt wat meer naar voren te spelen. Om zo wat druk te zetten richting het middenveld van PSV. Dat het helemaal in handen had in de eerste helft. En het lijkt ook te lukken. Want de eerste mogelijkheden zijn eerder voor NAC dan voor voor VSV. Als luikste bal weer heeft, speelt hem naar Goedelje. Goedelje bal naar voren. Naar, eh, of naar Goedelje ging via. Eh, wie was dat? Botteguin naar Goedelje. En nu heeft Hooi de bal aan de rechterkant. Hooi speelt hem even in de voeten van de Rover. De Rover bal terug. Naar Jordi Buijs. buisbal naar voren. En dan is het uh, Hadouier die uh, de bal weer uh, een tikje kan geven naar een medespeler. Het lijkt erop dat uh, NAC Breda in de tweede helft wat meer naar voren wil voetballen. Dat is alleen maar leuk voor de wedstrijd. Want de wedstrijd lijkt al gespeeld bij 2-0. Maar wie weet wat NAC nog kan doen. De balvoorzet van Hooy komt niet aan. staat nog altijd 2-0 na drie minuten in de tweede helft. Maar naar Groningen, Feyenoord. Henk Groningen misschien wel wat moeizaam gestart. Maar als ze winnen komen ze in punten. Gewoon gelijk met Feyenoord bijvoorbeeld. Hè? Ja, het verschil is maar drie punten op de ranglijst. Feyenoord heeft de 13 in Groningen deze wedstrijd begonnen met tien punten. Inderdaad, moeisop op gang. Niet zo goed gespeeld in de beker voor GVVV. Wel gewonnen, niet goed tegen Peck. Wel gewonnen. En ook niet buitengewoon goed de vorige week tegen Roda. Maar wel gewonnen. 3-2. Ik ga kijken naar een vrije schop voor Feyenoord. Die is op de eigen speelhelft. Ja, en uh, Feyenoord met 10 man, die krijgt natuurlijk de nodige problemen. En heeft ook de nodige problemen met de uh, en de leeuw. De leeuw. Dat, is, dat is echt een loopwonde met een goede timing, goede sprongkracht voor de goal met name. Goed met het hoofd. bal uh, is bij uh, Vrije schop En dan mag uh, Feyenoord mag een Vrije schop nemen, een overtreding. En dan wijst hij nog even, uh, be, nou bestraffend, Geusebioek naar uh, Sparf. En dan mag Feyenoord een vrije schop gaan nemen... een meter of 7, 8, buiten een 16-meter gebied. En daar zouden Rotterdammers min of meer van moeten profiteren. Nou, wat doet Klaasje nou? Die schopt die, bal, die schopt die bal weg. Terwijl de keuze bij Youk nog steeds niet het zijn heeft gegeven... voor een uh, vrije schop. In principe moet je die zo snel mogelijk nemen. Maar kennelijk heeft de scheidsrechter gezegd... even wachten op het en jaaltje. Ik zie een tweemans muurtje van FC Daar staat nog veel te dicht bij de bal. Die moet nog ooit een afstand worden gezet. Wie gaat er schieten? Is het Janmaat? Is het uh, Klaasje? Feyenoord moet misschien nou, kunnen profiteren. Dat wil niet zeggen, maar dit is een mogelijkheid in elk geval voor Feyenoord om met deze 2-1 achterstand hier wat aan te doen. Van een uitgespeelde aanval en uitgespeelde kansen zijn zij er niet toegekomen in het verloop van de eerste helft. Dan gaat er een speler op de grond liggen van FC Groningen in die muur. Nou, daar heb ik niet gezien wat daar gebeurde, maar misschien heeft de scheidsrechter dat wel gezien. Martins Indy die wordt weggestuurd en Martins Indy ja, daar gaat de scheidsrechter dan mee praten, maar hij geeft geen gele kaart. Wie ging er liggen? Ik denk dat het ook een beetje theatraal is geweest van uh, in dit geval uh, Sparf die daar is uh, gaan liggen. En dus beide en spreken een beetje met elkaar. De scheidsrechter zit tussen. Nou ja, dat is ongetwijfeld een diplomaat. Die houdt de kaarten denk ik wel op zak. Ja, dat gaat inderdaad gebeuren. Maar nog steeds moet je vrije school worden genomen. Een driemans muurtje in eerste instantie van FC Groningen. En ook achter in een 16-meter gebied staat alles bij elkaar op een hoopje. Vrije school moet nog steeds worden genomen. Nou, eindelijk eens een keertje. Nou, we zijn wel een minuutje verder, denk ik zo ongeveer. Klaas, je neemt zijn aanloop. Zet je bal in een 16-meter gebied. Wordt er weggekoopt door Kief en Belt. Het is voorlopig nog steeds 2-1 hier in de Euroborg. Vijf minuten gespeeld in de tweede helft. We gaan weer eens volleyballen om de Supercup. Eerder vanmiddag hadden we de mannenwedstrijd tussen Landsteden en Orion. 3-1 voor Landsteden geworden. Nu de vrouwenwedstrijd Sliederrecht tegen Weert. Frank Wilaert. Sliedrecht, afgelopen jaar de dubbel gewonnen. Zowel uh, de landstitel als de beker. En als verliezend bekerfinalist mag Weert dan uh, de tegenstander zijn in de Supercup. Nogal wat wisselingen in het team van Appie Krijns Sliedrecht. Uh, dat uh, een aantal spelers is kwijtgeraakt. Maar Appie Krijns heeft ervoor gekozen om de spelers die vorig jaar de dubbel pakten... om die dit jaar ook in ieder geval te laten beginnen in deze Supercup finale. Dat ging overigens uitstekend aan het begin van die finale. 6-2 voorsprong nam Sliedrecht Sport. Daarna kwam er een time-out van de coach van Weert, Fred Hermans. En dat pakte goed uit, want Weert kwam weer terug in de wedstrijd. Kwam terug tot 7-6. En nu is het 9-8. Nog wel in het voordeel van Sliedrecht Sport, maar hebben we in ieder geval in de eerste set alvast een wedstrijd. En we zijn het al een beetje gewend geraakt vandaag aan de herenwedstrijd. Het is allemaal niet geweldig aan het begin van het seizoen, maar de spanning moet dan nog het nodige gaan vergoeden. Dat zien we in de opening, want Weert maakt nu de gelijkmaker in die eerste set. 9-9. Vooralsnog zijn deze teams behoorlijk aan elkaar gewaagd. En nu mag Weert ook gaan opslaan om het volgende punt binnen te halen. Maar dat valt dan uiteindelijk buiten. Yvonne Berlin slaat de bal ver over de achterlijn. En dat brengt het Sport weer aan de leiding in de eerste set. 10-9. Ruststanden, mannenhoofdklasse. Hockey, Scharweide voor Daan, 1-1. Amsterdam, HGC, 3-2. Den Bosch, Pinoquet, 2-2. SCAC, Laren, 1-3. Oranje, Zwart, Rotterdam, 0-0. Allemaal ruststanden en Kampong. Koploper Gerard de Groot gaat flink over de knie bij Bloemendaal... in de eerste helft. Ja, daar was het 3-0 bij de rust. En de teambespreking zal voor beide coaches niet zo... Uh, lastig zijn geweest, denk ik. Russell Casilla, de nieuwe coach van uh, Bloemendaal... die zal uh, achterover hebben geleund in de kleedkamer... zal met genoegen zijn team de eerste helft aan het werk hebben gezien, aanvallend gespeeld. Dat wil hij, de Engelsman. 3-0 is de stand tegen Kampong. En hij zal gezegd hebben van jongens, probeer te spelen zoals je in de eerste helft hebt gespeeld. Ik vraag me af of dat lukt, want de mannen van Bloemedaal hebben heel, heel veel energie moeten geven... om dat aanvallende spel op de mat te leggen, om Kampong inderdaad aan te pakken... om Kampong bij de slot te grijpen. En de 3-0 zal voor Alexander Korts, de coach van Kampong, gelegenheid zijn geweest... om te zeggen van jongens, wat zijn we nou mee bezig? We zijn de nummer 1 in de hoofdklasse. we moeten laten zien dat we dat zijn. We gaan nu Va bank spelen, alles of niets. Alles naar voren, alles op Weustof mikken, op die strafcorner. Want daar heeft Kampong het uh, tot nu toe in deze competitie van moeten hebben. Met acht uh, raken strafcorners uit de eerste vier wedstrijden is Weustof natuurlijk de grote man bij Kampong. En op het middenveld is het Kemperman, Robert Kemperman. Hij kwam over van Keulen dit jaar naar Kampong. En zij maken Kampong een sterk team, althans tot nu toe. Want Bloemendaal leidt in de tweede helft inmiddels vijf minuten gespeeld. Nog steeds met 3-0. Parijs Tours, Marcato wint dus. Terpstra, beste Nederlander op de derde plaats. Rangen en standen, Gio Lippens. Het is nu zeker in ieder geval, want Marcato staat op het podium... met de bloemen en dan mag Parijs Tour wel gedevalueerd zijn... van de World Tour naar de Europe Tour. Minder belangrijke wedstrijden dus geworden zijn. Bernard Rino staat er in elk geval keurig bij... om het allemaal een goede banen te leiden. Want het is een koers van de ASO, de organisatie van de Tour de France. Marcato dus de winnaar na een sprintje waarbij je zou kunnen denken... dat hij toch enigszins onregelmatig richting de finish reed. Want hij maakte... Toch wel een enorme sweep naar links. En daarna ging hij ook nog eventjes weer naar rechts met zijn fiets. Week dus af van zijn lijn. Maar uiteindelijk nadat we de beelden ook van boven hebben gezien... kon je toch heel goed zien dat Laurens de Vreze... de nummer 2, de man die mogelijk gehinderd zou zijn te ver achter Marcato reed om echt gehinderd te worden. Dus dat armgebaatje, dat handje bij de finish van ik ben gehinderd, dat was eigenlijk een beetje een loos gebaar van die Laurens de Vreze. De Vreze wordt dus tweede de Belg. Hij finisht voor Nicky Terpstra. Terpstra die zo meteen ook nog even op het podium mag komen, want jawel, er is een heus podium daar in Parijs Tour. Ze mogen alle drie op het podium komen. Daar komt de Nederlands kampioen, Nicky Terpstra, die een geweldig seizoen besluit met een derde plaats in Parijs Tour. Het zal niet echt heel erg Moeilijk worden voor de jury om de Nederlandse wielrenner van het jaar te gaan aanwijzen. Nicky Terpstra, wereldkampioen dus met zijn ploeg in Valkenburg. We, uh, Nederlands kampioen op de weg en ook winnaar van dwars door Vlaanderen. Een hele mooie klassieker. Mercato trouwens als winnaar hier. Uh, het is geen veel winnaar. Hij uh, had de gewoonte een beetje om maximaal één uh, koers per jaar te winnen. Vorig jaar was dat de, in de ronde van de Van D, was dat een eendaagse wedstrijd. Maar dit jaar won hij al op 4 februari, helemaal aan het begin van het seizoen, won hij een koers. De ster van Bessage, daar won hij een etappe. Nu doet hij het op het eind van het seizoen weer in Parijs Tour. Staat dus op twee overwinningen Marco Marcato en dat voor die Nederlandse ploeg van Vacan Soleil. En dan hebben we hebben naar Gerard de Groot Bloemendaal Kampong Gerard. Ja, of de wedstrijd is opengebroken, dat weet je natuurlijk nooit. We spelen inmiddels zeven minuten in de tweede helft. En het is wel Roderick Weustoff die de 3-1 gemaakt heeft voor Kampong. Dit keer niet uit de strafcorner. Maar door een fout in de defensie van Bloemendaal kwam die oog in oog met doelman Jaap Stokman. Hij kent hem heel goed natuurlijk. Weustoff bij de nationale selectie. Stokman bij de nationale selectie. Maar Weustoff was dit keer de sterkste. Hij omspeelde Stokman, scoorde 3-1 voor Kampong, althans Bloemendaal, leidt nog steeds. De ene was van Kampong, drie zijn van Bloemendaal. Die stonden al op het bord van Voor de Rust. En misschien, misschien wordt het nu een echte wedstrijd. Gaan wij even snel naar Eddy Houtkamp, PSV te gaan ak. Kijk vanavond naar de aanval van PSV, die leidt tot de 3-0. Een prachtige aanval met Mertens en met Van Bommel in de hoofdrol. Uiteindelijk komt de voorzet vanaf links van Narsing. Bij Mark van Bommel en zowel het middenveld als de verdediging is opengereten door deze aanval van PSV. En van Bommel heeft hem voor het intikken. Hele mooie, hele mooie goal van PSV. De 3-0 tegen NAC Breda. Mega superhit, hoe wil je het allemaal noemen destijds. De hele LP zoals het toen nog eten. Breakfast in America van Supertram. Dan gaan we eens even naar Henk Kok. Wat gebeurt er allemaal bij Groningen tegen Feyenoord? kijk naar een slagveld. <laughs> Daar ligt zowel de speler van de Feyenoord en dat is uh, Immers ligt op de grond. En ook uh, Zeefuik uh, ligt op de grond. Uh, Zeefuik is uh, neergegaan in een duel uh, met uh, Martens Indy. Ik denk niet dat er echt iets onreglementairs gebeurde in dat duel tussen Martens Indy en uh, Zeefuik. Maar Zeefuik uh, uh, heeft wel even op de grond gelegen. En nu wordt... Uh, uh, uh, uh, de middenvelder Immers die, die wordt behandeld omdat uh, Kappelhof daar nogal stevig op inging. En uh, Immers ligt nog steeds op het veld. Het is ook onvriendelijker uh, geworden. Hè? En ook de scheidsrechter Kuzo die heeft af en toe de nodige problemen. Hij zag een uh, overtreding van uh, schaken uh, over het hoofd... bijvoorbeeld op uh, een van de aanvallers van FC Groningen. Het was in dit geval de uh, kierm, die bleef ook al liggen. Je komt ogen tekort, niet alleen als toeschouwer, maar ook vooral uh, als scheidsrechter. Het loopt af en toe een beetje de spuigaten uit, uit wat betreft de duels. Ik kijk nog eens naar het scherm naar nou, is Indië en uh, Zeefuik. Zeefuik blijft dan op uh, de grond liggen. Misschien heeft Ronald Koeman wel gezegd... je moet, de Zeefuyk, moet je wat harder aanpakken. Want het is de meest gevaarlijke speler van FC Groningen. Zeker net buiten het 16-meter-gebied en in het strafschopgebied. En dat doet Zeefuik me vooral denken in deze wedstrijd aan Henny Meijer. Ook een speler van FC Groningen in het verleden. En aan Mario, Mariano Bombarda. Dat waren twee spelers die altijd de tegenstander lekker in de rug wilden voelen. Zetten dan hun achterwerker in. Maar uh, Zeefuik blijft over het algemeen gewoon met zijn rug naar de kool toevoegballen. Bombarder draait er nog op zijn lengteas en schoot op kolen. Maakt ook doelpunten. Dat doet vaak in mindere mate. We gaan weer verder. Feyenoord gaat ingooien. Dat doen ze aan de linkerkant van het veld. Die bal die gaat uh, naar uh, Pelle. En Pelle die moet dan snel positie kiezen in het 16 meter gebied. Die bal die wordt wel in het 16 meter gebied uh, gespeeld. Maar kan uh, in dit geval kan uh, Verhoek daar nog bij. Verhoek zal hem terugleggen op Janmaat. Heeft hij inmiddels ook al gedaan. En Janmaat die speelt hem dan weer helemaal uh, terug naar Leerdam. Leerdam in de breedte. Naar Martens in die. Die kan ik deze aanval van Feyenoord nog even afmaken? Nou, als dat perspectief heeft, schaken nu. Maar schaken heeft wel weer een tegenstander in zijn rug. Van schaken gekozen of uitgenodigd voor een Nederlands dat Heb ik nog heel weinig gezien. Is ook moeilijk in deze wedstrijd. 2-1, bijna 60 minuten gevoetbald voor FC Groningen. Gaan we naar Eindhoven. PSV wat wisselvallig. Misschien aan het seizoen begonnen, Andy. Maar nu toch echt op stoom, hè? Ja, dat is een goede ploeg. Als, uh, we hadden het uh, in de rust al met een paar mensen over. Dit is toch wel de ploeg, uh, als je nou een keer kampioen wil worden... dan uh, moet het toch wel dit jaar. Want een uh, uitgebalanceerde ploeg met een uitstekend middenveld... waarbij Strootman en Van Bommel echt uh, de grote mannen zijn. En de manier waarop de 3-0 tot stand kwam... oké, okay, het is Nac Breda, maar toch, die speelde de afgelopen weken ook helemaal niet zo slecht. Gewonnen van AZ en een hele goede tweede helft tegen Heerenveen vorige week. Uh, de manier waarop die derde goal tot stand kwam was een beetje... Zo Zoals PSV nu voetbalt. Gewoon heel erg goed. Nou, balbezit voor Nouk Breda. Dat net twee keer heeft gewisseld. Schalk en uit en Chifchi en Verbeek erin. Nou, niet dat het erg veel zal helpen bij een 3-0 voorsprong voor PSV. Maar nu is het echt zaak voor de breda om de schade zoveel mogelijk te, beperkt te houden. Want ik heb het idee dat PSV nog wel eventjes door wil gaan. Want de advocaat kennende die zal ook wel aan doelsaldo denken. Aan de linkerkant, Verbeek. Of het shiftje. Aardige beweging langs één man. Maar de tweede is te veel. En dan is het altijd weer van Bommel. Die slim voetbalt. Zoals nu ook. Even via de tegenstander. De bal over de achterlijn werken. En dan kan keeper Waterman. Want hij staat nog steeds in het doel bij PSV. De bal weer. Via een doeltrap naar voren brengen PSV herenmeester in eigen stadion. Goed voetballend 3-0 tegen Napoli, 3-0 tegen Nac Breda nu. En vorige week al 6-0 tegen VVV. Klinkende cijfers voor de ploeg die zo graag kampioen van Nederland wil worden. Het is nog vroeg in het seizoen, maar ze doen hele goede zaken ook op deze zondagmiddag. Kan Kampong er iets tegen Bloemendaal? Geert de Groot. Hij nou, mist zojuist een strafcorner, Weusthof En dat levert een nieuwe strafcorner op. Dat zijn de momenten dat Kamp ook nog iets kan doen. Weusthof, hij scoorde al kort na rust uit een veldsituatie. 1 op één tegen doelman Stokman van Bloemendaal. Die nu uh, gaat uh, zeuren bij scheidsrechter Wijsmuller. Omdat hij vindt dat dat een onterechte tweede strafcorner is. Wijsmuller gaat nu naar zijn collega Bijshuizen. Eens kijken wat uh, Bijshuizen uh, voor oordeel heeft. Die zegt, ja, je hebt gewoon gelijk. Uh, uh, Matthijs uh, Bijshuizen zegt dat tegen Roderick Wijsmuller. De twee... Scheidsrechters van dienst vanmiddag. En het is gewoon een strafcorner. De tweede uit de wedstrijd voor Kampong. Na precies een kwartier spelen in de tweede helft. 3-1 is de stand voor Bloemendaal. En als en als Weusdorf nu hier zijn faam waarmaakt... dan kunnen we nog een mooi slot gaan beleven van deze wedstrijd. Dan zal het weer net zo spannend kunnen gaan worden als vorige week... toen Oranje-Zwart hier uiteindelijk met 3-4 in de laatste minuut... net de overwinning ervan doorging naar Eindhoven... en Bloemendaal de eerste nederlaag van het seizoen liep. De strafcorner is wel degelijk voor Kampong. 3-1 is de stand in het voordeel nog steeds van Bloemendaal. Na een hele goede eerste helft van Bloemendaal. De tweede helft was wat minder, maar ik gaf het al aan. Ze hebben veel energie moeten geven in de eerste 35 minuten. Dat hebben ze de tweede helft niet kunnen volhouden. Wachten, wachten is op de strafcorner. Daar komt Weusdlof en die speelt hem hard op een van de voeten van de uitlopende man van Bloemendaal. Dat is uh, geen overtreding, uh, zegt strijdsrechter uh, Wijsmuller in dit moment. En het spel gaat gewoon door. Deze mogelijkheid voor Kampong gaat voorbij. Maar Kampong voelt. Kampong ruikt dat er misschien wat meer in zit uh, vanmiddag. Ze staan weliswaar met 3-1 achter. Maar tegen Bloemendaal. Bloemendaal uh, is het wel degelijk mogelijk in de tweede helft. Bloemendaal dat een beetje leeg gespeeld lijkt na die eerste helft. Is het wel degelijk mogelijk om misschien nog dichterbij te komen? Gaan we weer volleyballen om de Supercup? De vrouwen inmiddels dus. Hè? Sliedrecht en geweerd. Frank Wielard. Ja, het is gelijk in de eerste set. En 22-22. En nu wordt er geruzied over een wissel die is doorgevoerd. Eh, namelijk Susanna Cartigny die eraf ging. En voor haar in de plaats Desiree Nouwen voor de service. Uh, de, de wissel is niet op de goede manier aangevraagd door de coach Fred Hermansen. Dat werd aangegeven door Appie Krijnse. En de heren met name vanaf de Weertse kant kijken nu heel boos naar de bank van uh, Sliedrecht. Maar verkeerd is verkeerd, zo simpel is het dan eenmaal. En de tweede scheidsrechter ging even buurten bij de eerste om even aan te geven van... ...denk erom, dit ging niet helemaal goed. Uh, op de goede manier. En dus kan Weert niet met degene spelen vanaf uh, de service met wie ze graag zouden willen. Moeten ze het nu even doen met Susanne Cartigny 22-22 dus in de uh, eerste set. Die uh, volledig gelijk opgaat. Maar die service van Cartigny is goed genoeg om Sliedrecht Sport in de problemen te brengen. Verdedigend. De stop is allerbelabberst. En dan kan Weert gaan aanvallen. Doende ook niet goed. De stop bij Sliedrecht nu wel goed. En dan de aanval via de buitenkant genomen door Nienke de Waard en die slaat de bal via de handen van Weert uh, wel binnen, Weert dacht het punt al te hebben, maar heeft hem duidelijk niet. En dan is het 23-22 in het voordeel van Sliedrecht Sport. En mag je verwachten dat zij de eerste set gaan binnenhalen. Als de regerend kampioen en de regerend bekerhouder moet je natuurlijk ook in het volgende seizoen de Supercup weten binnen te halen. Maar het is alweer 23-23, want de servers gaat in het net. We zitten in de slotfase van de eerste set en het gaat volledig gelijk op tussen Sliedrecht en Weert. Eentje, een rozetje, cocktailtje bij de hand. Amy Winehouse, our day, welcome. Even naar Henk Kok, Groningen, Feyenoord. Wat kan Feyenoord nog, Henk? Heel weinig. Van als je het op de keeper beschouwt bij deze stand van 2-1. in het voordeel van FC Groningen. Dan heeft Feyenoord alleen een uh, kans gehad uh, toen ze uh, ja, direct scoorden via CC. En daarna heeft Feyenoord eigenlijk geen kansen meer gehad om nog een uh, doelpunt te maken. ook eigenlijk geen uh, mogelijkheden. Groningen daarentegen wel. Schoten van Texera, Schoten van uh, Kierum. En zojuist had de Leeuwen nou een prachtige aanval opgezet via de rechterverdediger Bakuna. Vervolgens Kirem kwam die bal voor de goal. Had de Leeuw gewoon een derde doelpunt moeten maken voor FC Groningen. Het is een ruwe wedstrijd uh, geworden. Er worden veel duels uitgevochten. Groningen werkt keihard en keihard. Stopt veel energie in de wedstrijd. En ik moet je ook zeggen dat eigenlijk Feyenoord te veel duels verliest. En dat Groningen met 11 tegen 10, dat is niet zo verwonderlijk. Maar duels is gewoon 1 tegen 1. En Groningen wint ook veel meer duels. Gron uh, Feyenoord krijgt nu een vrije schop. Dus een metertje over, uh, over de middenlijn. Die vrije schop die wordt dan uh, genomen. Door Nederland komt die vrije schop in het 16 meter gebied. Pelder gaat kopen. Pelle gaat kopen. En dan wordt die bal weggewerkt door Kwakman. Terwijl de schaken al diep ging. Was toevallig gewijs... En Klaas probeert er dan een schot van grote afstand. En aan het mismoedig gebaar van Klaas. Zie je dat Feyenoord nog maar amper gelooft in een bevredigend resultaat. 2-1 voor Groningen. Supercup volleyball, vrouw. Sliedrecht tegen geweerd. Eerste set al afgelopen, Frank? Eerste set net afgelopen. Het leek er heel even op of dat Weert hem toch nog even ging pikken. Kwam maar twee keer voor in de set. Maar had daarbij toch één matchpoint zitten. Dat konden ze alleen niet verzilveren. Uiteindelijk lukte dat Sliedrecht Sport wel. 27-25. Ze moesten er hard voor werken. De kampioenen van het afgelopen seizoen. Maar de eerste set is binnen. Sliedrecht staat voor 1-0. En die even niks gehoord al wedstrijd op slot. PSV-NAC? Ja, uh, nog 20 minuten. Wat wisseltjes gezien. Hm. Wijnaldum is gekomen voor Narsing. En om aan te geven hoe goed PSV dit seizoen uh, met name thuis is. 27 voor en 1 tegen in een wedstrijdje of uh, 6-7. Dan uh, duurt het heel erg goed. Daar zit de Europa League ook bij. Uh, nu is het uh, weer balbezit voor PSV. Er, gaat bij Naldem. Uh... Uh, op zoek naar Stroopman. Stroopman in strafschopgebied met de bal voor. Maar daar staat niemand. Dan gaat helemaal naar de cornervlag. Nee, PSV geen problemen vanmiddag. 71 minuten gespeeld. 3-0. En vlak voor vier nog even naar Bloemendaal Kampong. Geert de Groot. Ja, nu moet het toch echt wel gespeeld zijn hoor. Nog uh, 12 minuten te spelen op mijn klokje. Of dat uh, overeenkomt met de klok van de scheidsrechter. Dat weet ik niet. Maar Bloemendaal is in ieder geval op 4-1 gekomen. Kevin Kavanaugh. Oh. De, Australier, de andere Australië van Bloemendaal scoorde de rebound na een schot van uh, Rick Meijer, Nick Meijer. En dat betekent dat uh, Bloemendaal inmiddels, met nog zo'n 11,5 minuut te spelen, op 4-1 is gekomen. Ik denk dat het gespeeld is. 20 minuten dus nog bij het voetbal. PSV NAC staat 3-0 voor de Eindhovenaren. groningen Feyenoord. 10 Feyenoorders tegen 11 van Groningen, 2-1 van Groningen. Ajax-Utrecht eindigde eerder deze middag in 1-1. En straks nog koploper Twente tegen AZ om half vijf. Obey!